Jelle Visser met het NOS Journaal. In de Oosterschelde bij Scherpenis is vanmiddag een man van 46 uit Breda om het leven gekomen. De man was aan het zwemmen toen hij plotseling onder water verdween. Met reddingsboot en duikers is naar hem gezocht. Aan het begin van de avond is hij uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de zaak. De politie van Hongkong heeft het parlementsgebouw zo goed als ontruimd. Het gebouw was door demonstranten bezet. Voordat de politie het gebouw binnenging, waren de meesten al vertrokken. Eerder had de Hongkongse politie al aangegeven passend geweld te zullen gebruiken. Voor het parlementsgebouw kwam het wel tot een confrontatie. De politie zette daar op grote schaal traangas in. Er waren vorig jaar ruim duizend meer meldingen... van strafbare feiten door asielzoekers... dan het Openbaar Ministerie eerder dit jaar naar buiten had gebracht. Dat blijkt uit een brief die het OM eind juni... naar staatssecretaris Broekers stuurde. Die stuurde de brief vandaag naar de Tweede Kamer. In mei ging het OM nog uit van ruim 2600 meldingen... gepleegd door zo'n 1700 asielzoekers. Dat is nu bijgesteld naar de 3700 feiten... gepleegd door 1800 asielzoekers. Het gaat om geregistreerde incidenten, niet om veroordelingen. Dat de cijfers veranderen komt doordat er handmatig wordt geteld... door dus Broekers. Vier veteranen krijgen donderdag een dapperheidsonderscheiding... voor hun inzet tijdens militaire missies in Afghanistan en Mali... Het is voor het eerst dat een veteraan van de missie in Mali wordt onderscheiden. Dapperheidsonderscheidingen worden niet vaak uitgereikt. De hoogste onderscheiding, de militaire Willemsorde... is het laatste decennium drie keer uitgereikt aan veteranen... die actief waren in Afghanistan. Een van hen is Marco Kroon. En Robin Haase heeft eenvoudig de tweede ronde van het tennistoernooi... in Wimbledon bereikt. Hij gaf de Slovaak Jozef Kovalic met 6-1, 6-3, 6-1 geen kans... en was binnen anderhalf uur klaar. En dan het weer vanavond en vannacht in het noorden een lichte bui. De minimumtemperatuur ligt tussen de 11 en 14 graden. Morgen op veel plaatsen zon. In het noorden nog kans op een buitje. Dan wordt het tussen de 18 en 22. Cfm. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Mijn naam is Genee Passet van de ANWB. De Velsen Tunnel is dicht in de A22 B naar Velsen na een ongeluk. Je kunt omrijden via de Wijkertunnel, via de A9. En die ligt er vlak naast. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ook gewoon op zaterdag. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Zin in Zandvoort Zandvoort yeah. is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Alternative FM ook weer af van deze um, donderdag 27 juni. Ik moet weer helemaal op gang komen. Zeker als het gaat als ik hier in mijn pieren eentje zit. Ja, want uh, techneut Marcus van Dam vond het uh, leuk om uh, zijn handen te laten wapperen bij een ander evenement. Wat in de steiger staat. Want morgen uh, dan begint uh, het culinair antwoord. Verhaal. En uh, ja, dan uh, wil Marcus daar nog wel even zijn handen als vrijwilliger laten wapperen. Dus geen uh, live toestanden, maar wel een reguliere uitzending. En we hebben er wel wat van. Uh, begonnen dus deze uitzending met the Night en The Whale. Uh, die band, overigens, was niet de eerste band waar Zus de Grote, uh, want dat is de frontvrouw, is eigenlijk ook naar haar genoemd die band. Uh, is niet de eerste band geweest. John Doe's Revenge. Daar begon het eigenlijk allemaal mee voor Sus de Groot. Uh, in 2000. En dan moet ik even goed nadenken. Ik dacht acht. Uh, toen hebben ze bij um, de Rob Agda Award. Ja dat festival gewonnen. De, de, de voorrondes. Maar ook de finale. En uiteindelijk kwamen ze bij ons terecht. In, um, in uh, de uitzending van Alternative FM. En dat gebeurde nog in de oude studio aan het Gasthuisplein. Wat was daar nou zo leuk aan? Het was heel erg leuk, want we hadden een band, die John Do's Revenge... ...maar we moesten ze wel allemaal kwijt. En dat ging een beetje erg uh, moeilijk, want ja... ...er was ook nog een deur wat, uh, wat uh, toegang bood tot de studioruimte. Je kwam eerst uh, binnen in een halletje en dan uh, moest je de deur door en dan zat je binnen. Maar goed, uh, de band was zo groot. Had ook, uh, wat, uh, nou ja, ze waren met z'n vieren, maar ze hadden best wel wat uh, materiaal bij ons, bij hun... En op een gegeven moment was het uh, zover dat we de studiodeur eruit moesten uh, helpen om de drummer nog kwijt te kunnen. Nou, dat was uh, wel hilarisch. En die deur die we er even uit hadden geschroefd, die hebben we op een gegeven moment uh, bij, de deur, bij de toegangsdeur neergezet. Want daar zat Suus en die moest dan toch ook uh, het nodige vocale geluid laten horen. was heel erg leuk. was een gezellige uitzending, moet ik ook erbij zeggen. Daarna is uh, Suus ook onder Sudanite zelf twee keer geweest. Twee keer in een uh, gelieerd uh, programma op uh, de zondagmiddag. Maar wel uh, zeg ik er even bij alternative FM. Want het was een klein beetje alternative FM. En daar heeft ze dan uh, een enkele optreden gedaan. Um, 2011 is ze geloof ik ook zelfs uh, nog de laatste keer geweest. Ik geloof nee, nog ietsje later zelfs. Na de finales is ze nog één keer geweest. En daarna is het uh, een enorme vlucht uh, gegaan met Sue The Night. Voor een uh, band die dat eigenlijk min, min of meer hetzelfde leven uh, beschoren is, is uh, van deze band. Uh, Menno Tilman die kreeg op een gegeven moment te horen van dit is een band ergens onder de rook van Rotterdam. Moet er eens even naar luisteren. Au, oh, oh, daar zag je wel wat in. En uh, dat bleek dus ook wel de jonge lichting. Loke heette de mannen en dit is Frank. I'll face rests on our ears And there's blood on my pride You're just as cold as the snow Yeah. Oh, my your love is a blessing, so I am blessed, my baby. I won't make we day forever. If you fall, we gon' rise up together. You be my melanated king, and I appreciate you. No one, feed to me like my boo, no one. Nobody find past you, no one. Give you sweet lovey, lovey, yeah. The way that I love you. Say no one, feed to me like my boo, no If I pass you no one, give you sweet love, love, yeah. We doen een beetje met urban geluid, eigenlijk een beetje. Uh, Jaskales, daar zijn we een beetje bij begonnen. En toen kregen we ineens ook Benjamin Froh uh, op, op uh, een presenteerplaatje eigenlijk aangereikt. Uh, maar voordat ik uh, dat bruggetje sla, bekondig uh, ik ook nog even netjes af wat we ervoor hadden. Loke met Frings, een band die sinds 2013, 14 zo'n beetje eigenlijk uh, boven is uh, komen drijven. We zijn eigenlijk ook alweer zes jaar bezig. Min of meer uh, ontdekte door uh, ANR-manager Menno Timmerman. Die kreeg uh, daar lucht van en die zei van dit is toch wel uh, iets waar we wel wat mee kunnen. En uh, ja, zie daar, ze zijn uh, tot uh, de landelijke radio toch wel uh, gekomen. Uh, Jaskelis daar had ik het dus net over, um, Urban Gluid. Want uh, dus wij kwamen er op een gegeven moment achter via uh, de eindredacteur van 3 voor 12 Rotterdam, Thomas uh, Hartenveld. Die, uh, die kwam daarmee en op een gegeven moment ben ik daar eens eventjes ingedoken. En ik denk, ja, ja dat is toch best wel uh, uh, ja, lekker eigenlijk eerlijk gezegd. En bovendien, uh, Jaskeles heeft ook uh, deze Forever ons gegund. Uh, toen hij net uh, uit was, tenminste een dag voordat hij uitkwam... hebben wij hem als primeur mogen draaien. En vandaag uh, zit er ook een echte primeur in. Want vandaag hebben we er ook een... Maar dat uh, zal je zo dadelijk al uh, gaan horen. Um, maar goed, de uh, Urban uh, is een uh, beetje in opkomst. En Benjamin Vrouw, ik uh, maakte de, de, de toespeling net al. Die uh, hebben we ook. Uh, die is niet gek. Uh, daarna, uh, lang daarna hebben wij die ook uh, binnengekregen. Van uh, een van onze mensen hier in het land. Uh, want ja, die zijn ook nog wel een beetje verantwoordelijk voor. Dan wat studio-optreders studio -optredens hier. En die Benjamin Froh, die is vorige week hier geweest. Met een, uh, met een backtrack. Zoals je dat dan heel erg uh, mooi, uh, mooi noemt. Uh, echt uh, ja een beetje, beetje stads. En de man komt ook uit uh, Amsterdam. Want hij uh, is groot geworden in de Indische buurt. En dat uh, hoor je eigenlijk ook uh, terug in de nummers die hij maakt. Afgelopen week was hij ook in uh, de Melkweg uh, te bewonderen met uh, de... Nou uh, ben ik ook die begeleidingsband uh, uh, uh, alweer kwijt. Uh, maar vorige week hebben we dat uh, meerdere malen genoemd. Maar daar heeft hij uh, gespeeld en waarschijnlijk zal ook uh, dit nummer wel voorbij zijn gekomen. The value of property is meant to rise, so when the contracts over, the rent will rise. See the picture, rich getting richer, and the power only getting more centralized. City starts looking like an enterprise. So you're telling me I can't afford a place in the amazing city I was born and raised in, and I ain't even part of the conversation. Raise your hand if you identify. Raise your hand if your rent's too high. Raise your hand if you're getting by with some nine to five, and you're sick and tired of trying to find a way to just spend less time trying to pay the high rent on time, y'all. The landlord calls. It's too late. Your contract's over, and you just can't wait to see me leave. They get air be back. What about me? I can't afford to leave. The city I live in, the city I live in, the city I love. Mm -hmm, the city I live in, the city I live in, the city I love. Born in a place that feels like home. Expect me to leave it alone You reject me, the reason is dope But you need that reasoning for What the fucking young man's supposed to do When you lose the only place called home to you Anybody here empathize with anyone in here Get their hand up high, let's whip up a move Get energized, the revolution won't be televised The execution will be in your hearts minds. and minds So we're humankind, and we're not defined By corporate lies, that we're taught to But by the love we share, all sorts of kinds Put up your hands if you on my side Get involved and get organized Come on, lock calls, your rent's too late, your contract's over and you just was dat van The Last Wave en uh, ja, we willen ze toch nog uh, proberen hier in de studio te krijgen. Het is eigenlijk een beetje zoiets als deze fijne klassieker die we ooit hebben meegemaakt uh, en uh, dat was ooit van een, een lid van de Beatles, ja zeker, die heeft dat ooit nog eens een keer, heeft ook nog eens een keer iets uh, gedaan. In die videoclip zit zelfs nog een stel, stukje zand voort in. <laughs> ik heb het nou voor George Harrison en Vester, hier is die nog een keer eventjes. Nou, nah, laat maar horen. Een beetje bekijkt van George Harrison met Faster. Uh, Die kan ook inderdaad uh, zien dat er ook een, uh, een deel van uh, onze Zandvoortse circuit uh, in uh, zit. Gebeurt ergens rond 3 minuut 40 van de clip. Dus dan uh, weet je dat ook weer. Dan kan je dat, uh, dat, kan je dat nakijken. Op de officiële uh, George Harrison pagina van YouTube kan je dat uh, nog een keer allemaal nakijken. Dus hij uh, uh, heeft ooit uh, nog uh, een leuke clip uh, daarover gemaakt. Uh, wie, zit er, wie zit er nog in verstopt? Namelijk Jackie Stewart, de drievoudige Formule 1 uh, wereldkampioen. Die zit er ook in verstopt als de chauffeur. Dan zie je George op een uh, akoestische gitaar op de achterbank. En wie zit er aan het stuur? Jackie Stewart. Uh, ja, dat, uh, dat kon nog in die dagen. Uh, vraag me niet hoe, maar dat is uh, gewoon zo. Uh, dat in het verlengde van Pole Position van The Last Wave. Die uh, heel erg creatief uh, bezig zijn geweest door ook het uh, racecommentaar van onder andere de um, ja, racecommentator van de BBC uh, erin te verwerken... Murray Walker. De man is een legende eigenlijk uh, geweest in de tijd... Uh, dat um, uh, na John Mansell ooit de wereldtitel wist te pakken in 1992. Kun je nagaan, zo lang geleden. Uh, hij was altijd heel erg enthousiast deze Murray Walker. Eigenlijk iets wat Olaf Mol nu is... Uh, maar goed, uh, met het aantal dienstjaren wat Olaf Mol inmiddels heeft uh, gedraaid... Uh, mag je die ook wel uh, in het rijtje van Murray Walker uh, scharen. Want het is eigenlijk ook wel een legendarische race uh, reporter geworden inmiddels. En dat is dan weer even de zijsprong richting uh, iets wat volgend jaar in mei uh, gaat uh, plaatsvinden. Tenminste, uh, dat is wel de bedoeling. Want er zijn natuurlijk altijd weer van die uh, onrustbarende mededelingen. En dat blijkt dan weer toch weer dat je dat weer met een beetje korrelzaad moet uh, nemen. Hoewel... Het is wel met een stok achter de deur. Er moet wel wat gebeuren, vrienden. Want anders dan, het komt het niet aanwaaien in ieder geval. Ik zei al, het is de dag dat er een primeur is binnengekomen. En dat is van Lizzie V. We hebben het heel lang gedaan met een nummer Little Big Secret. Die hebben we eigenlijk al bijna nagelvast vanaf februari erin staan. Maar... Op een gegeven moment was het toch wel weer tijd voor een nieuwe song. Inmiddels is Lizzie zelf onderweg... of is misschien al in Stockholm, in Zweden... schijnbaar ook om nieuwe songs te gaan schrijven. Dit is ook een van die songs die geschreven is. Ik geloof dat ze dat ook met dat schrijverscollectief heeft gedaan. En ja, het is een, een serieuze song ook weer, nu weer. Borderlines heet die. Ik zou zeggen, wat zou je ervan vinden om dit... Nu te mogen aanschouwen. Morgen komt hij in ieder geval uit. Hier is Borderlines, de nieuwe van Lizzy V. I never watched the news. Then I cracked a million. Yeah. I never had a lot to lose. You want see what I got? ja, ja de, het, het, het, het is gelukt, want ze waren weer driftig met de pet aan het rondgaan in muziekland. Dan hebben ze altijd zo'n mooi crowdfundingsplatform voor de kunst. En wat hebben ze dan bedacht? Ja, we willen graag voor het tweede album wat ze uit willen brengen... dat ook op vinyl te gaan doen. Nou, dus waren ze een crowdfundingactie gestart via Voor de Kunst. En die, dat album dat gaat Laika, Belka, Strelka heten. Leuke titel, mannen. Uh, en uh, daar staan uh, een aantal uh, uh, mooie songs op. Zoals bijvoorbeeld deze Boxcar Juice. Wat zeg ik? Boxcar and Jug of Wine. Ik moet het eigenlijk goed zeggen. Dat is hem dus. De titel van uh, een van de nummers die op dat album uh, terecht uh, gaan uh, komen. De bedoeling is ergens dat hij in november gaat uitkomen. Uh, en uh, de crowdfundingsactie, dat kwam vandaag uh, binnen. Uh, die is geslaagd, want ze hebben het benodigde bedrag hebben ze bij elkaar. Uh, dus dat uh, album op vinyl gaat er dus komen. Uh, wanneer uh, wij ze hier in de studio gaan krijgen, dat weten we nog niet, want uh, voorlopig uh, staan ze eerst uh, geprogrammeerd in Paradiso, Amsterdam. Dat uh, gebeurt dus op de dag dat hij uh, gereleased wordt, dat album. Dat is uh, denk ik uh, misschien ook wel op een... dat is op een vrijdag. Dus één dag ervoor, uh, dan zullen wij... Uh, denk ik ook uh, wel wat uh, spullen van ze krijgen... om het een en ander te gaan draaien. Dus dat, uh, dat uh, komt dan uh, die kant wel uh, eigenlijk op. Daarvoor hoorde je Lizzie V en Borderlines. En uh, Lizzie is op dit moment uh, in Stockholm. En daar uh, verricht zij dus ook de nodige werkzaamheden... Uh, zoals het schrijven van enkele songs. En wellicht zullen er na Borderlines nog meer gaan komen. Dus dat uh, kunnen we dan wel uh, een beetje gaan stellen. Ik had een tijdje terug had ik al een, uh, een bericht uh, gekregen... in uh, de alternatieve mailbox of hoe je het maar wil... Jetbak uh, van uh, Mark Zuckerberg en zijn uit. Daar was op een gegeven moment ook een berichtje binnengekomen... van de Rotterdamse band... En dat was een beetje net op het moment dat we dus met uh, Jaskelis en Benjamin Vrouw aan uh, de slag uh, gingen. Toen zeiden uh, op een gegeven moment die band: ja, maar wij maken daar een beetje ook in die in die richting een beetje muziek. En de band heet Viv and the Lighters en dit was een van de laatste singles die ze hebben uitgebracht. You make me. Don't live. Don't live say. So full, so pretty. Won't let them go away. I just wanna feel. I just wanna breathe. Gentle, gentle, did I mention you know just how to handle dinner movies and candle. candle? I feel your tender touch. Was hem helemaal uh, de Black Operator. Uh, dan denk je, ga dat, wat is dit nou? Het is gewoon heel erg gewoon. Lekker blues. Zoals het eigenlijk ook echt uh, gemaakt moet worden. Uh, beetje vuig, meeslepend en gevaarlijk. Zo omschrijft de Blues Magazine de dampende bluesrock van Black Operator. En daar is geen woord aan gelogen. Nou, dat heb je net denk ik, ook wel een beetje kunnen horen. Uh, de band speelt zeker geen traditionele blues... maar haalt wel bluesy invloeden uit bands en artiesten zoals The Black Keys... nou, dat was wel duidelijk te horen, en Nick Cave. Uh, Black Operator laat sinds de oprichting eind 2016 gelijk van zich horen... en is meteen een graag geziene gast op de Nederlandse festivalpodia. De single Mr. Preacher Man, Marita en Dancing Around... die hebben al een beetje de hoogste regionen van de nationale indie charts bereikt... En in 2018 wordt de band uh, geselecteerd als een van de neest, meest, uh, Nederlands meest uh, veelbelovende acts om deel te nemen aan de popronde. Nou, dat uh, denk ik dat dat uh, een behoorlijk succes ge geweest moet zijn. En na een kleine adempauze van de plaatopname is de band nu keihard terug aan het uh, muzikale front met de nieuwe single Hungry for Love en hun debuutalbum. Nou, die komt er denk ik ook aan en dan gaan we hem zeker hier ook uh, behoorlijk eventjes uh, promoten hier op dit... Uh, in Dit uh, programma, want het is een band waar je vingers werkelijk bij aflicht. Ik uh, kan niet anders zeggen. Uh, datzelfde geldt ook uh, bijvoorbeeld voor Viv en the Leiders. Uh, you make me, heb je daarvoor uh, kunnen horen. En uh, dat uh, bracht de tijd alweer op uh, 12 minuten voor 9. Dus dat betekent dat we ook een beetje kort uh, moeten maken. Jerusalem en Shadowland. Flying low, bad search for cover. Take that burden of your soul. There's a storm coming up, you can run or hide. Ancient whispers you will hear singing through the night. There's a fire in the sky, yeah, air grows thick as clay. Patiently, it's waiting, preparing for the day. There's a fire. Thunder rolling echoing like your streams There's a fire in the sky Preachers, fight your preaching, teachers shut your mouth. You gotta serve somebody who ain't lost among this crowd. Want anders komen we dus gegarandeerd straks niet helemaal uit met de tijd. Ja, dan staat hij nog gewoon op het vliegtuigje. En dan krijg je dus dit soort uh, flauwekul. Dan moet je hem weer helemaal terugzetten. Is inmiddels gebeurd. Uh, dat was Michel Lemmer met There's a Storm coming up. Uh, nou, die storm uh, is inmiddels wel een beetje gaan liggen, hoor. En uh, je hebt hem al kunnen horen. Het was het laatste nummer voor 9 uur. Dat is deze dus van Joe Marges. En het uh, EP, die ze eerder dit jaar heeft uitgebracht. Uh, een van die nummers die uh, erop te vinden was, was deze: Monsters! Ik zie je straks aan de andere kant van 9 uur.